Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Ook in Groningen en Drenthe kunnen komend weekend toch paasvuren worden gehouden. Door de droogte leken die niet door te gaan, maar er is deze week meer regen gevallen dan voorspeld. De veiligheidsregio's Groningen en Drenthe geven daarom alsnog groen licht. Voor sommige paasvuren komt het te laat. Zo is de houtstapel in het Drentse Wijteveen al door de versnipperaar gegaan. En het lukt niet meer om in twee dagen een nieuwe te bouwen door kunnen gaan. In Friesland blijven ze allemaal verboden. In Barcelona is een man opgepakt die wordt verdacht van een reeks aanrandingen in Rotterdam. De Catalaanse politie trof hem bij een politiecontrole. Er liep een arrestatiebevel tegen hem. Het is een man van 34. De aanrandingen waren eind vorig jaar en begin januari in het centrum van Rotterdam en in het stadsdeel Noord. De politie kreeg negen aangiftes binnen. Het omstreden Peperdure Fire Festival lijkt opnieuw niet door te gaan. De eerste editie in 2017 op de Bahama's werd een fiasco. In plaats van luxe villa's en chique diners kregen de bezoekers half opgezette tenten en broodjes kaas. De organisator kreeg zes jaar cel wegens fraude. Toen die vrijkwam kondigde die een nieuw Fire Festival aan eind volgende maand in Mexico. De ticketprijzen varieerden van 1400 tot ruim een miljoen dollar. Maar er blijkt geen vergunning te zijn en er is ook geen line-up. De organisator zegt dat het allemaal nog goed komt. In de Europa League zijn de returns van de kwartfinales gespeeld. Tottenham Hotspur plaatste zich voor de halve finales ten koste van Eindracht Frankfurt. Manchester United schakelde Olympique Lyonnais uit. Bilbao versloeg de Rangers. En Buda Glimt bereikte de halve finales van de Europa League... door na strafschoppen te winnen van Lazio Roma. Het weer. In het oosten vannacht wat regen, minimaal rond 7 graden. De dag begint op veel plaatsen bewolkt, maar vanuit het zuidwesten komt de zon erbij. Het wordt 11 tot 17 graden.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 Da no, baby, da no, baby Het Ritme, ritme. van ZFM Do you be here tonight? So I put my dress on Boy, I was alright Our eyes connected Now nothing's how it used to be Don't second guess it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 And dance with me Yeah Slow Skip the beat I'm over the body Yeah Slow Don't wanna rush it Let the rhythm pull you in This is so touchy oh. You know what I'm saying And I haven't said a thing. Keep the record playing For me I do anything for you Still a start stuck them from the sky But there's some of us to see Oh, I guess cause you, yeah Van zandvoort. zandvoort.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 you okay. The pageant still unfolds, sit the bike up on the angle side, I wish that I